op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de miljardenhulp die Haiti werd beloofd om de gevolgen van de aardbeving te boven te komen... is nog maar 2% uitgekeerd, dat zegt de Haitiaanse gezant bij de Verenigde Naties. Daardoor is nog geen begin gemaakt met de wederopbouw, zegt ze. En wonen zo'n anderhalf miljoen daklozen nog steeds in tentenkampen. De gezant steekt ook de hand in eigen boezem. De Haitiaanse overheid is nog niet in staat de hulp te coördineren. De Amerikaanse nieuwszender CNN heeft zelf een onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat nog maar vier landen geld hebben overgemaakt. Brazilië, Noorwegen, Estland en Australië. Bij de verwoestende aardbeving van januari kwamen volgens de Haitiaanse overheid... ...zeker 200.000 mensen om het leven.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 Door het noodweer van gisteravond is een vrouw omgekomen en zijn zeker zeventien mensen gewond geraakt. De doden viel op een minicamping in het Gelderse Vethuizen onder Doetinchem, waar twintig kervens door een windhoos in een meertje werden gesmakt. Acht kampeerders raakten gewond, vier van hen ernstig. De hulpverlening kwam pas na een half uur op gang, doordat reddingwerkers de camping slecht konden bereiken door omgewaaide bomen en hoogspanningsmasten. In Noord-Limburg vielen negen gewonden, de meeste door omgewaaide bomen. Limburg, Noord-Brabant en Gelderland werden het zwaarst getroffen door het noodweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot 15 graden. Overdag wisselen bewolkt en hier en daar een bui, vrij veel wind en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Oh, oh, oh, oh, Ritme van ZFN. Via de kabel op 104.